De beslissingen van rechters kunnen nooit reden zijn voor ontslag. Dat zegt de president van de Hoge Raad, Korstens, in een interview met de pers. Korstens reageert hiermee op het verlof dat mensenhandelaar Sabant B. in september kreeg... om bij zijn pasgeboren baby te kunnen zijn. Nadat hij was ontsnapt, gingen er stemmen op om de rechters te ontslaan die hem verlof hadden gegeven. Maar volgens Korstens moeten rechters in vrijheid beslissingen nemen zonder angst voor ontslag... Volgens Kosters is de rechterlijke macht prima in staat... zelf de kwaliteit van de medewerkers te bepalen. Gesjoemel met studiebeurzen wordt harder aangepakt. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat er strenge controles komen... en dat studenten die zich niet aan de regels houden een boete krijgen. De controles zijn gericht op studenten die een beurs krijgen als kamerbewoner... terwijl ze nog bij hun ouders wonen. De kosten voor een student die ten onrechte een beurs als uitwonende krijgt... kunnen oplopen tot 2500 euro per jaar. De KNVB komt met een zwarte lijst van amateurvoetballers die zich op het veld ernstig hebben misdragen. Zo moet worden voorkomen dat spelers die een lange schorsing krijgen ergens anders weer kunnen gaan voetballen. Op de lijst landelijk voetbalverbod komen spelers die door de Tuchtcommissie een jaar of langer zijn geschorst. Verenigingen kunnen ook zelf spelers die ze hebben geroyeerd voor de lijst aanmelden. In de Kinderboekenweek van volgend najaar is er speciale aandacht voor illustraties in kinderboeken. Het motto is De Grote Tekenvoorstelling: Beeldtaal in Kinderboeken. Beelden volgen volgens de organisatoren een aspect toe aan de tekst. En ze geven een prikkel aan de fantasie van kinderen. Mirjam Oldenhaven schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. In 2000 kreeg zij een prijs voor haar boek Donna Lisa. De Kinderboekenweek is in oktober volgend jaar. Het weer overwegend bewolkt met mogelijk wat zon en een middagtemperatuur rond 8 graden. Er staat een matige Noordoostenwind. Later wat lichte regen of motregen. Dit was het en. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Sometimes I feel like I'm the woman ass and as a raisin, and burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang, get on the garbage, can't get on a date with superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, I ain't never feel shitty. Cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Trying to amplify my heart to find a brain that works. I'm calling on various characters to let this crazy, boring bubble burst. Whoa oh oh, Oh oh oh. we meant to be sheep in the herd? <laughs> no, that's my word and the trouble I find. The world ain't so dull, man. It's all in our minds.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 You can see that isn't shown There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be It's easy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 I'm yeah. I'm sorry.